Middernacht, het is zondag 11 september. Renate Evers met het NOS Journaal. Het zware onweer dat vanavond over het land trok... heeft vooral in de regio Utrecht voor overlast gezorgd. Tussen Utrecht en Arnhem rijden geen treinen... doordat daarbij Bunnik een boom vlak voor een trein op het spoor belandde. De trein en de bovenleiding zijn beschadigd.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 De leider Muammar Gaddafi heeft vanuit zijn schuilplaats in Libië een nieuwe audioboodschap uitgezonden voor zijn aanhangers. Hij roept ze op om onmiddellijk de wapens te grijpen en in actie te komen. Dit is het uur u. De boodschap wordt steeds herhaald op een radiostation in een van Gaddafi's laatste bolwerken, Benny Die stad is omsingeld door strijders van het nieuwe regime en is vandaag vanuit de lucht aangevallen door de NAVO. Op de US Open heeft Novak Djokovic zich als eerste geplaatst voor de finale. De Servische tennissen won in vijf sets van Roger Federer. De Zwitser had in de vijfde set twee matchpoints op eigen servers... maar kon die niet veel verzilveren. Djokovic pakte de laatste set uiteindelijk met 7-5. In de finale moet Djokovic het opnemen tegen de winnaar van de andere halve finale. Die gaat tussen Andy Murray en Rafael Nadal. Door de overvloedige regen van de afgelopen week is de mannenfinale verplaatst naar maandag en morgen is de vrouwenfinale. Het weer, de regen- en onweersbuien trekken naar het noordoosten weg en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag eerst zonnig, maar in de loop van de dag opnieuw buien en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En op de A10 Ring Amsterdam Koenplein richting de Nieuwe Meer staat tussen knooppunt Koenplein en Westpoort twee kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNN. De overnachting. Patrick Laudiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier interview ik elke week een gast die even in deze kamer tot rust kan komen. En tien jaar geleden had deze man zeker geen rust, want het is 11 september. En tien jaar geleden zat hij in New York. Hij was de man van RTL4, de correspondent. Die op dat moment tijdens de aanslagen in New York zat. Ik heb het over Max Westerman. En hij staat achter de deur van Kamer 117. En de deur gaat hey, open. Hoi, goedemorgen Patrick. Ja, goedemorgen. Ja, het is eigenlijk. Ja, goedemorgen. Ja, en het, wel, hè? en het, is, uh, het is 11 september. Nu. En het is 11 september. Wat doet dat met en jou? Het is de tiende keer. En ach, wat doet dat met mij? Ja, wat doet het met al die mensen die uh, mensen verloren hebben op die dag? Ik vind het soms zo, soort, ja, uh, zo vreemd dat het met jou als journalist iets speciaals zou moeten doen. We hebben allemaal 9-11 meegemaakt. Jullie hebben het net zo goed meegemaakt. Mensen die zitten te luisteren hebben het allemaal live op de buis gevolgd. 9-11 is iets wat uh, de hele wereld uh, heeft meegemaakt. En iedereen zal daar zo zijn gevoelens uh, bij hebben. Ik ah ja, denk... Wat is jouw gevoel daarbij? Nou, ik, denk dat, ik, ik, ik hoop dat deze 9-11 een, een, een nieuw begin gaat uh, betekenen. Dat we een, een, een, soort, een periode nu ook afsluiten. Een, een periode van bangmakerij. We zijn natuurlijk wel tien jaar lang heel erg bang geweest uh, hier in het Westen. En ik denk dat daar nou wel eens een eind mag, aan mag komen. Ik hoop dat, uh, dat het uh, een begin wordt van een wat positievere tijd. Nou, dat is in ieder geval al een heel positief begin van uh, deze radio-uitzending. Maar toch wil ik je nog even terug meenemen naar uh, 9-11, tien jaar geleden. Want ik wil toch nog even dat je dat moment beschrijft wat je aan het doen, wat jij aan het doen was. op het moment ja. dat je dacht bij jezelf: dit is een aanslag. Ja, nou, ik zat in, in Manhattan in mijn appartement. Ik was de New York Times aan het lezen. En ik dacht dat ik die dag wat later naar werk zou gaan. Ik uh, ging nog een, een reportage over de Amerikaanse economie afmaken, die al bijna af was. En uh, en opeens valt mijn oog op het scherm. En waar zo even nog de keuvelende presentatoren van de Breakfast Show zaten. Uh, was opeens beeld van een, een rokend World Trade Center te zien. Onmiddellijk het geluid aangedraaid. En de eerste berichten waren dat het wellicht een sportvliegtuigje was geweest. En op dat moment denk ik met mijn stomme kop nog. Oh, dat is dan misschien een klein itemje wat ze in Hilversum zelf gaan maken. Uh, als er geen of enkele slachtoffers bij zijn gevallen. Doen ze dat in 30 seconden of een minuutje met beeld wat zij krijgen... en dan moet ik waarschijnlijk dat verhaal over die Amerikaanse economie... vandaag toch gewoon afmaken. Nou, natuurlijk, binnen enkele minuten was het duidelijk... dat het om iets heel anders en iets veel groters ging. En toen? Toen ben ik, na overleg met, met Hilversum, op de fiets gesprongen... en heel gauw naar kantoor gereden... Uh, omdat we vanaf kantoor, vanaf het dak van ons kantoorgebouw... we zaten en zitten nog steeds uh, in het gebouw van CBS... een van de grote Amerikaanse tv-stations. Vanaf dat dak heb je een goed overzicht over de New Yorkse skyline. En... Uh... Dus ik ben onmiddellijk op de fiets daar naartoe gerend en uh, naar het dak uh, gerend. En daar stond gelukkig al uh, mijn producer Henk van der A, die om de hoek woonde... en die had uh, gelukkig ook al een heleboel satelliettijd besteld, wat natuurlijk essentieel was. Wij waren er heel vroeg bij, we hadden heel snel uh, de verbindingen voor die dag tot stand gebracht. En dat is, nou ja, je, je weet hoe belangrijk dat is in ons vak. Ja, je kunt een mooi verhaal hebben. of een, een, een, Je kunt nog zoveel weten als je het, de boodschap niet kwijt kunt. En een heleboel mensen konden die dag... Een heleboel journalisten konden hun boodschap niet kwijt. Wij hadden gelukkig de Een aantal zendmasten stond op het World Trade Center. En daardoor was die satellietijd naar Europa toe ook heel beperkt geworden. Maar jij zat op je fiets en ben je nog even langs de Ground Zero gefietst? Of ben je direct naar kantoor gegaan? Nee, uit Hilversum was de opdracht je moet onmiddellijk. Ze wilden mijn zo snel mogelijk in beeld hebben. En dat was vanaf Ground Zero onmogelijk geweest. Het hele verkeer in Manhattan stond onmiddellijk stil. Daarom normaal steek je een hand omhoog en je gaat in een taxi <laughs> uh, uh, ergens naartoe. Uh, en daarom had ik ook de fiets gepakt. Overal files, het openbaar vervoer lag helemaal uh, plat. Uh, dus het was zaak voor mij om zo snel mogelijk in beeld te verschijnen. En die eerste dag hebben we geloof ik iets van tien uur achter elkaar live verslag gedaan vanaf dat dak. En toen... Uh, uh, toen zijn we uh, met een cameraploeg naar beneden gegaan, naar Ground Zero 2... en hebben we daar onze eerste uh, reportage gemaakt. Maar ik heb toevallig gisteren ook op de, de website van RTL uh, uh, wat van die oude... Uh, de, de, ze hebben op hun website een paar stukken uh, uit die live berichtgeving van destijds. Uh, en die heb ik zitten afkijken. En uh, nou, Dat is wel heel bijzonder om dat w terug wat, te zien. Eigenlijk wat maakt het bijzonder? Nou, ten eerste omdat het je toch wel... Ja, laat ik zeggen, het, het vervulde mij wel met enige, van enige trots... dat wij dat toen zo, zo goed deden. Hoe professioneel hier direct aan de desk eh, Rick Nieman en Loretta Schrijver eh, het ene naar het andere bericht uit Amerika aan elkaar zaten te praten. En, en hoe ik vanuit New York eh, ja, toch redelijk goed het nieuws wist door te geven. Het was heel moeilijk om aan dat nieuws te komen. Maar ik had, uh, ik had in mijn oren had ik, uh, ik had drie oortjes in. Eén uh, voor de retour... Ja, twee oren, maar in één oor wisselde ik twee, steeds twee van die oorknopjes af. Eén uh, voor de retourverbinding met Hilversum, één met de producer beneden... en één waarop ik heel goed die Amerikaanse nieuwskanalen bijhield... Uh, en, en zo kwam ik eigenlijk op dat moment Maar je stond uh, aan, heel de tijd op het dak. Ik stond eigenlijk tien uur lang op het dak. En dan... Waar ik geen rechtstreeks zicht had op dat World Trade Center. Dat, stond, dat was verborgen achter een gebouw dat er tussenin stond. Wij zagen wel, bijvoorbeeld toen de torens instortten... zagen we wel de rook en de puin en zo opstijgen. Maar wij hadden niet rechtstreeks zicht op het World Trade Center. Dus het is eigenlijk ook heel bizar... Ik heb pas in de eerste pauze dat ik eventjes weg kon. heb ik de beelden van die instortende in torens gezien. Ik had al wel verslag ervan gedaan. Ik had het commentaar erbij geleverd. Ik had verteld wat er gebeurde. Maar ik was misschien wel een van de laatste Nederlanders die het echt zag. Had je daar ook niet een tv'tje of een monitor waarop je af kon kijken wat het was? Hoe die vliegtuigen daarin knalden? er is het overvalt je. Je hebt geen tijd om een mooie opstelling te maken. Om even een, een monitor ergens vandaan te halen. Een aansluiting te maken. Het was natuurlijk pandemonium. Eh, ook daar op dat dak bij CBS. Waar een heleboel buitenlandse journalisten allemaal probeerden eh, te gaan uitzenden. En we waren al lang blij dat we een camera hadden. En een verbinding met Nederland. En dat ik mijn. Ka een Radiootje in mijn zak had en op die manier het nieuws uh, kon volgen. En ik denk, na het eerste, de eerste drie kwartier of zo, uh, live verslaggeving, dat ik even naar beneden kon om die beelden te zien. En later hadden we natuurlijk wel, wel een monitor ook op het dak. Maar, maar dat eerste uur we waren we al lang blij dat we konden uitzenden. En tien uur live, hoe hou je dat vol? Nou, je gaat op automatisch piloot. Ik heb dus later ook wel eens. Ja, ik stond er zelf eigenlijk ook versteld van hoe soepel het ging. Het gaat bij mij niet altijd soepel. Als het heel hard voorbereid gaat, het juist. het nou, soms juist wel stroef. Maar die dag ging het zo makkelijk omdat je je gaat op automatische piloot. Je denkt niet meer na over hoe je het doet en of je haar wel netjes zit. Of uh, dat zijn factoren waar je dan niet mee bezig houdt, omdat het nieuws zo overweldigend is. En uh, ja, je gaat op automatische piloten. De adrenaline neemt over. En je bent heel erg gefocust. Je wordt gewoon echt een soort puur een trechter om dat nieuws door te geven. Je moet dat nieuws doorgeven, maar weet je, ook elke keer wat je weer moet vertellen. Want ja, uh, ja, ja steeds kwamen het dan de, Ja, maar de, de, de, er was natuurlijk zoveel nieuws en zoveel onzin eigenlijk ook. Ik bedoel. Als ik zo dat, die, dat eerste uur terugkijk dan gisteravond op die, die website van RTL... nou ja, we maakten ook wel fouten. Ja, natuurlijk, want er werd enorm gespeculeerd dat eerste uur. Ja, dat een nou, een van de dingen bijvoorbeeld... Uh... Ik hoorde Rick en Loretta tegen elkaar zeggen... Van, oh, jezus, er is een derde aanslag geweest op het World Trade Center. Want wat jullie zagen in Nederland... waren beelden van het World Trade Center gefilmd op grote afstand. Dus op het moment dat de eerste toer instortte zag je niet dat niet van dichtbij. Je zag eigenlijk alleen een enorme rookwolk. En uh, in Nederland werd dat toen aanvankelijk eerst geïnterpreteerd... als nog een aanslag op het World Trade Center. Uh, de tweede toren die instortte, en dat is ook een heel bekend uh, moment... zei Loretta uh, tegen Rick... Uh, jeetje, oh, wat vreselijk. Hè. Zij herhalen die beelden van, van die instortende toren. En ik, die het niet zag, maar ik hoorde het wel op de Amerikaanse kanaal... Ik zei, nee, sorry Loretta, de, nu is ook de tweede toren ingestorten. En toen sloeg zij uh, haar handen in haar gezicht even een moment... Om um ja, het was krankzinnig wat allemaal gebeurde. Dat eerste uur, joh. Echt, de de, de instortende sloeg... maar niet alleen dat. O, het was haast een soort klein berichtje. Maar ondertussen was ook nog even het ministerie van Defensie... van de supermacht aangevallen. Ja, onder normale omstandigheden natuurlijk ook wel een verhaal... waar we jaren mee bezig zouden zijn. Maar die dag viel het haast in het niet... bij wat daar in New York was gebeurd. Loretta Schrijver had zo'n moment om even haar handen voor haar ogen te, te slaan. Heb jij zo'n moment ook gehad dat je echt dacht bij jezelf... Ja, dit trek ik gewoon. Gewoon even niet meer als mens? Um, nou, nee. Die eer, eerste uren niet. Je, je bent gewoon zo hard en druk met je werk bezig. En uh, nee, je geeft door wat je hoort. En je probeert het zo goed mogelijk te doen. En um, ik denk op dat soort momenten... Ja, wat ik al zei. Dan, dan neemt de automatische piloot een beetje over. En, uh, nou, ik kwam er op die dag gelukkig achter dat ik, dat ik die had. Uh, ik weet niet hoe het zou zijn als je daarbij die gebouwen staat... en je probeert dan live verslag te doen. Wat overigens onmogelijk was, hè, die dag. Uh, bedoel, als je er met je neus bovenop staat en die toren storten in. Maar trouwens, die fragmenten hebben we ook wel gezien. van Die wegrennende reporters, die terwijl die rookwolk ze achtervolgt... ze toch nog live verslag aan het doen zijn. En, oh, uh, en, uh, ja, hun verhaal afmaken, terwijl ze... Er is een heel bekend van mijn, dat een reporter, die, die zegt sorry, zoiets van... Uh, you know, I think this may be the end, the end. Oh, it's, it's coming now, en zoiets. Maar, uh, maar hij gaat wel door met praten. Ja. Um, jij staat op dat dak en op een gegeven moment stort die eerste toren uh, in. Kan je dat geluid beschrijven en het opstijgen van die, van die, van die, van die rookwolken, die stofwolken? Ja, ja, we hebben dat natuurlijk heel, heel vaak gezien. En ook weer wat ik mij opviel in die, die uitzending eh, die je dan kunt terugkijken... dat we eigenlijk ook direct aan het speculeren waren... over dingen die jaren later in de vorm van conspiracy, samenzweringstheorieën... Terugkwamen. Al in dat eerste uur suggereerde Loretta... van jee, zaten er misschien ook bommen elders in dat gebouw. Uh, je kon er eigenlijk met je hoofd niet bij... dat één vliegtuig dat ergens in die bovenste etages was gevlogen... dat tot gevolg kon hebben. Uh, maar dat kon het natuurlijk wel vanwege de constructie van die gebouwen. en uh, Omdat ze... Uh, nou eigenlijk op twee derde zo ongeveer erin vlogen. Die etages daarboven, die zijn gewoon omlaag gezakt... en hebben de rest van het gebouw omlaag geduwd. Maar hoe was dat op het dak? Wat voor geluid gaf dat? Wat voor een ik impact stond, dat ik stond daar te ver vanaf uh, om dat geluid te horen. Uh, hier in Nederland, je zag die live beelden... maar ook daar, dat, dat geluid hoorde je niet. Daar moest je echt voor bij Ground Zero staan om dat geluid te horen... Maar zintuigelijk zijn we natuurlijk nog maandenlang bezig geweest met 9-11. Want iedere dag kon je ruiken uh, wat die terroristen hadden aangericht. Omdat de smeunende puinhopen van uh, Ground Zero als, als de wind uh, naar het noorden toe stond... Kwam die lucht, iedere dag, maar drie maanden lang heeft dat zitten banden smeulen en kwam die lucht over heel Manhattan heen. En je realiseerde je natuurlijk iedere keer dat, dat, ja, dat het wel een hele bijzondere brandlucht was. Niet alleen constructiemateriaal, maar dat daar ook een heleboel mensen uh, natuurlijk waren vernietigd en onder dat puin lagen. Er wordt geklopt. Ja, ik denk dat dat wordt dat geklopt. Er Zou dat roomservice zijn? Ja. Ja. Hebben wij iets besteld? Uh, nou, ik neem aan. Van wel toch? Dat ik weet. Ah, goedenavond. Oh, we hebben nog wat te drinken. Jazeker. Jeetje. Dat is gezellig. Dank u wel. Mag ik hier trouwens roken? Nee, zeker? Nee, dat dacht ik al. Ja, zie je, dat is, dat is zo'n Amerikaans dingetje dat ze hier hebben overgenomen. Hè? Ik, ik zou zo graag een klein uh, sigaartje opsteken. Maar goed, dat uh, doe ik dan straks uh, wel ergens anders. Straks okay, buiten. Dank <laughs> nou. hey, ja. ja, je wel. Dank je wel. Hé, cheers. Je was aan het vertellen over het feit dat je daar die, die brandlucht rookt. En dat je ook weet van, nou ja, daar zijn... Duizenden mensen in de Er zijn gestort. natuurlijk duizenden mensen en, en, en ja, dat zijn. Um, uh, een heleboel van die mensen zijn natuurlijk. De helft van de mensen die daar zijn uh, gedood zijn nooit teruggevonden en geïdentificeerd. Er zijn tienduizenden lichaamsdelen gevonden. En veel daarvan nog steeds niet geïdentificeerd. En die worden dus begraven onder. Uh, Onder dat Memorial Park, wat morgen wordt. Uh, wat vandaag dus eigenlijk wordt geopend. Uh, en die worden daar begraven in een grote vrieskist, eigenlijk. Uh, in afwachting van betere DNA-technieken. Men hoopt eigenlijk dat uiteindelijk de wetenschap zover zal zijn. dat ook die lichaamsdelen nog geïdentificeerd zullen dus kunnen worden. Die vrieskist. liggen daar in een soort van. die liggen daar in een soort gekoelde tombe. Onder een van die twee uh, footprints van de gebouwen. Dus die, eigenlijk die gaten waarin de gebouwen stonden... die nu tot meren zijn omgewerkt. Onder een van die dingen zit, zit die, die freezer. Maar, en dat wordt morgen geopend? Dat ze, of eigenlijk vandaag dus? Dat is best bizar, ik wist dat helemaal niet. Maar waarom ben jij niet uh, in New York op dit moment? Ja, ja, waarom moet je deze zijn? Kijk, je kunt ieder jaar naar uh, New York gaan... Uh, om in de buurt van Ground Zero te gaan staan. Maar heel weinig mensen doen dat natuurlijk ook. Uh, Ground Zero is natuurlijk eigenlijk ook alleen toegankelijk voor die familieleden. Ik ga er zo snel mogelijk een keer naartoe. Omdat ik graag wil zien uh, wat ze ervan hebben gemaakt. Ik, ik wil dat Memorial Park heel graag zien. Maar ik hoef er niet bij te zijn op de dag dat daar, um, ja, uh, dat daar die ceremonie plaatsvindt. Ik heb, die, ik heb een aantal keer verslag gedaan van die ceremonie. Uh, de eerste drie jaren. En uh, het is mooi en ontroerend... maar ja, op televisie ook heel erg goed te zien. Even nog terug naar die dag. Uh, je hebt tien, tien uur lang Wat live... Wat het mooi slag. maakt is eigenlijk ook omdat het zo... Het is een hele simpele ceremonie. Hè? Het is toch dus een paar uur lang gewoon de namen die ja. worden opge opgelezen. Het heeft verder geen, ja, geen godsdienstige overtonen of zo... Dat is nu een kleine controverse in Amerika. Want de kerken vinden dat er... Ja, dat zou toch eigenlijk wel een kerkelijk tintje aan moeten zitten. Maar het is het oplezen van die namen. En uh, door, door de mensen, door de nabestaanden. Even terug nog naar die dag. Je had tien uur live gepresenteerd op dak. Dan ga je naar beneden. En dan ga je met je cameraploeg naar Ground Zero. Ga je Zero naar Ground toe. Zero, ja. ja. Wat, en, en wat, wat zie je? Nou ja, ten eerste... Uh, je rijdt al door een Manhattan heen dat je het niet herkent. Want Manhattan was veranderd in een soort militair... Militaire zone. Normaal is het dag en nacht natuurlijk uh, straten vol verkeer. Het, uh, uh, nu was de stad verlaten. En uh, overal militaire uh, tanks, uh, militaire voertuigen. Vanaf de 14e straat voor wie Manhattan kent, naar beneden, naar, naar, naar downtown Manhattan. Dus een groot deel van Manhattan, was eigenlijk was een no-go zone. Nou ja, omdat we dan pers waren, kwamen we daar wel doorheen. Uh, ik ben niet eens met hoe we er naartoe zijn gegaan. Ik denk dat we nog een taxi hebben kunnen vinden of dat iemand ons heeft gebracht. Maar daar hebben we toen een reportage gemaakt over al die mensen die de hele dag hadden lopen zoeken in die puinhopen. En ja, natuurlijk buitengewoon ter neergeslagen uh, en uitgeput uh, naar buiten kwamen. En vertelden dat ze geen overlevenden hadden gevonden, alleen maar uh, lijken, lichaamsdelen, de meest afschuwelijke dingen hadden gezien. Uh, en uh, dus daar hebben we toen een reportage over gemaakt. En op dat moment vroegen we ons natuurlijk af... Ja, uh, hoe komen we nu eigenlijk weer terug naar kantoor? Want er reden ook geen taxis meer, er waren geen metro's. En op dat moment komt een RV, een, eigenlijk een grote camper... uit dat gebied rond Ground Zero gereden. En, een grote ja, hoe noem je, een camper helemaal onder... Stof en puin bedekt. Met een klein gaatje op de voorruit schoongeveegd. En, um, en die man hebben wij gestopt. En uh, die heeft onze lift naar kantoor gegeven. En die vertelde dus hoe hij de hele dag met die camper... Uh, ja, hij had daar s'morgens geparkeerd gestaan. En hij was daar de hele dag blijven staan, want hij kon ook niet weg. En hij had alles zien gebeuren. Dus hij vertelde ons ja, natuurlijk over ja, de, de mensen die hij voor zijn neus had zien springen voor zijn wagenwagen geland. En dat soort dingen. En dat was eigenlijk ons ja, eerste ooggetuigenverslag Al rijdende terug naar kantoor in zijn, in zijn auto. En dat hebben we toen verwerkt tot een eerste reportage... Voor het, uh, voor het ontbijtnieuws van de volgende ochtend. En toen zei je, de dagen daarop zijn we natuurlijk voortdurend... tussen soort de live-momenten met de uitzending... zijn we voortdurend de straat opgegaan om, om reportages te maken. Eigenlijk vier maanden lang heb ik... Niks anders gedaan dan, dan reportages over 9-11. En, en de gevolgen uh, ervan. En die eerste dagen waren natuurlijk ja, waren heel aangrijpend, want er was natuurlijk nog steeds hoop bij veel mensen dat, dat hun, hun uh, geliefden uh, wellicht ontsnapt waren, ergens in de ziekenhuis lagen of misschien in shock door de stad liepen of zo. Dus een heleboel nabestaanden liepen met foto's door de stad. En, en klampten met name met name cameraploegen aan omdat ze even die foto wilde laten zien aan een zo groot mogelijk publiek. Voor het geval iemand uh, diegene had gezien. Uh, binnen de kortste keer ook waren muren van. van ik, uh, veel muren bedekt met die, die foto's. Van, uh, heb je deze of die gezien? Ik weet om, nog om, om de hoek van mijn. Uh, van mijn appartement Het was een ziekenhuis en die hele muur was bedekt met foto's. En één foto, die zal mij ook gewoon altijd bijblijven... is een foto van een, een, een glimlachende baby. En daar staat onder... Uh, Have you seen my father? Please call this number. En uh, ja, dat was, uh, dat was heel heavy. Uh, vooral die dagen daarna. Ik vertel je, eerste dag ga je eigenlijk op de automatische piloot. Heb je geen tijd voor je emoties... Maar de dagen daarna komen die emoties natuurlijk wel als je in aanraking komt met de mensen die iemand hebben verloren. Uh, en, uh, en vanuit mijn appartement uh, had ik ook zicht op het World Trade Center. Uh, ik was, uh, ja, ik ben al eigenlijk als kind uh, in Utrecht was ik al gefascineerd van van wolkenkrabbers had ik. Een, een poster van de New Yorkse Skyline op mijn kamer boven mijn bedje hangen. Nog zonder het World Trade Center trouwens, want dat kwam pas in de jaren zeventig af. En uh, dus ik vond het gewoon ook wel heel geweldig dat ik woonde uh, op een plek in New York... waar ik aan de voorkant uitzicht had op het Empire State Building... en aan de achterkant op het World Trade Center. En als ik s'avonds laat... Er brandde altijd licht in die gebouwen... Want daar werd gewoon 24 uur, dat was een stad op zich... en er werd 24 uur, 24 uur per dag gewerkt door mensen uit de hele wereld. Uh, en, uh, ja, en opeens waar die verlichte torens dan stonden... Uh, stond nu, stonden nu rokende puinhopen. En ook vooral s'nachts was dat een, een vreselijk macaber gezicht. Dan zag je dat, dat die rook uit Ground Zero omhoog kwam verlicht door... door constructielampen heel helder verlicht. Zodat, zodat ze daar ook... s'nachts konden blijven doorzoeken. Maar je hebt dan verhalen gemaakt, emotionele verhalen. Dat roept bij jou dus ook emotie op. Dan kom je thuis en dan kijk je uit het raam en dan zie je daar die... Ja, dat roeprotten. zijn de momenten dat je er zelf even mee alleen bent. En dan, dan ja, laat je ook wel eens, wel eens een traantje. Natuurlijk. Ja. Dat doe je niet in de uitzending. en ja, Ik zou ook niet bij mij... Ik heb ook nooit die aandrang gevoeld... Maar om dat in een uitzending te doen. Maar... Maar als je dan alleen uh, thuis bent en je kijkt daar en je laat dat allemaal op je inwerken, dan is dat natuurlijk wel. Het is, ook, ja, het is ook niet een verhaal waar je even naartoe bent gevlogen. Het is niet alsof je ergens een soort in een buitenlandse warzone bent geland of uh, uh, nee, het is natuurlijk, was ook mijn stad. En, uh, en dan trek je het je misschien nog wel meer aan. Uh, maar heb jij het, dat... het allemaal goed kunnen verwerken? Of heb je ja, nou, dat, grappig, dat ik ik wou het je net gaan vertellen. ja uh, Ik heb het allemaal prima kunnen verwerken, denk, denk ik. Ja, wie weet. Maar uh, ik denk dat ik het goed heb kunnen verwerken. En ik heb daar ook wel een theorie voor. Uh, althans, dat is niet eens mijn theorie. Maar er is een theorie dat mensen die op een nuttige manier... aan de slag kunnen met zoiets, zoiets vreselijks... Die, voor hen is het makkelijker om het te verwerken. Mensen die bijvoorbeeld op Crown Zero aan de slag konden gaan... om in ieder geval te gaan zoeken naar mensen. Of mensen in ziekenhuizen die gewonden konden verplegen. Of, of journalisten die maandenlang met het verhaal aan de slag konden. Is, is zo'n dus dag, zo zo dag een topdag of niet? Ja, want voor mensen die zoiets zien gebeuren vanuit hun raam... en de volgende dag terug moeten naar kantoor om werk te gaan doen... wat er niks mee te maken heeft die hebben het waarschijnlijk een stuk moeilijker mee gehad. Heb jij je, heb je, heb je op uh, uh, die dag direct gedacht... dit is als journalist fantastisch, dit is mijn hoogtepunt? Nee, daar heb ik geen moment bij stilgestaan, nee, ab absoluut niet. Dat realiseer je je later natuurlijk wel dat ja, zo'n zo zo gigantisch verhaal... dat zal niet snel meer voorbij komen. Uh, maar op die dag zelf, uh, nee, ik realiseerde me wel dat wat daar was gebeurd... Uh, nou, de wereld voor een aantal jaren ingrijpend uh, zou veranderen, en uh, dus de enormiteit van het verhaal, dat was duidelijk. Maar ik heb nooit uh, gedacht van, jeetje, wat geweldig dat. Uh, nou, uh, uh, ik heb voor 9/11 uh, wel eens op het punt gestaan om wat anders te gaan doen. Ja, laat ik het relativeren. Ik was na 9/11 wel blij dat ik niet wat anders ben gaan doen. Uh, want hoe vreselijk het ook is als journalist, dat ik het niet graag Willen missen. Ik bedoel, iemand moet er verslag van doen. En ik voel, voelde me toch wel bevoorrecht... Eh, dat ik van zo'n ja, gigantisch, historisch verhaal... Eh, inderdaad verslag mocht doen. En van alles wat eruit voortkwam natuurlijk. Eh, twee oorlogen, onder meer. En je bent de Max Westerman... die altijd geconfronteerd wordt met 9-11. Ja, en, en met Amerika. Ik ben getypecast. Uh, <laughs> Dus dat blijft altijd aan mij kleven en dat is ook niet zo erg. Kijk, 9-11 uh, gaf mij ook gelegenheid om het verha verhaal van Amerika breder te gaan vertellen. Er was erg veel belangstelling in het land, uh, hier bij Nederlands publiek. In de jaar daarna heb ik een aantal televisieseries mogen, mogen maken... waaronder Max in the City over New York, uh, waar ik het... Ik heb geprobeerd juist een heel positief, leuk beeld van die stad te geven. Uh, ik ben boeken gaan schrijven. En um, ja, de aandacht voor het land was enorm. En ik denk ook dat, omdat dat was gebeurd... dat het mij wel een soort extra push gaf om er nog een schepje bovenop te doen. En wat extra's te doen. Want als ik me nu afvraag van hoe het, is het eigenlijk mogelijk... dat ik in het jaar na 9-11 ook nog een televisieserie heb gemaakt... en een boek heb geschreven. Ja, dat is eigenlijk bizar. Ik weet niet wat ik... Nou ja, ik had een hele goede redacteur hier in Nederland... die met het dieet kwam van zo'n boekje. En, uh, en ik weet nog dat ik zo, zo midden in de nacht vaak met haar zat te bellen... om dan de teksten door te nemen. Maar ja, maar dat waren de enige momenten die er waren. Maar ik wou ja, die verhalen zo ontzettend graag vertellen. En, en als je nou al die verhalen uh, terugziet of terugleest of terugkijkt... wat is nou het, het verhaal wat jou het meest is bijgebleven over 9-11? Nou, er is één verhaal... Uh, wat mij zeker zeer is bijgebleven. En wat ik denk, uh, is veel weet ik, is veel Nederlanders bijgebleven. En dat is het verhaal van de glazenwasser uh, van het World Trade Center. En ik had een paar maanden voor de aanslagen een verhaal gemaakt... over uh, Rocco Kamek, zo heet hij. En hij, was, uh, hij was, een, uh, was eigenlijk een soort... Het prototype van de, van de, de leuke, positieve uh, New Yorkse immigrant. Hij kwam uit Albanië, was in de jaren zeventig daar naartoe gekomen... en was onmiddellijk glazenwasser van het net afgebouwde World Trade Center geworden. En hij zei, Mujur, ik ben zo blij met deze job. Ik heb op mijn gebied letterlijk het hoogste bereikt. Nou, dat had hij. Hij kon daar heel smakelijk over uh, vertellen. En aan het eind van het interview vertelt hij... Uh, Zegt hij: You know, I love this job and I hope I'm going to retire from here. En later klinkt dat natuurlijk eigenlijk een beetje macaber, want hij is tegen Willendank daarvan uh, met vertrokken, omdat hij is, is of daar, dat is zijn laatste job geweest, omdat hij bij de aanslagen is omgekomen. En, uh, en dat wist ik uh, omdat in de dagen daarna, ik opeens op CNN zijn zoon. Uh, geïnterviewd zag worden. Ook zo iemand die door Manhattan liep met een foto van zijn vader. Heb je mijn vader misschien gezien? En ik herkende het aan, aan zijn achternaam, die naam Kemek. Ik dacht, god, dat is de zoon van de glazenwasser. En die deed een heel emotioneel beroep op, op CNN. Uh, zo emotioneel dat de verslaggever... Uh, verslaggeefster uh, die hem interviewde... Uh, die kon het gewoon niet aan, joh. Die begon te grienen. En, uh, en we hebben toen een, een verhaal gemaakt... waarin we dat verhaaltje van uh, CNN... hebben gemixt met mijn uh, beelden van mijn reportage... die ik een paar maanden daarvoor had uh, gemaakt. En ik denk dat die, die reportage heeft op veel mensen indruk gemaakt... omdat het een gezicht plakte op die ramp. Er worden natuurlijk allemaal aantallen, ja, zoveel duizend doden. Maar opeens zag je iemand die... Uh, ja, het was gewoon zo'n sympathieke, leuke New Yorker. En je wist dat hij ja, dood was. En uh, nou, zoals ik zei, het gaf een gezicht aan, aan de ramp. En, heb jij die familie opgezocht? Heb je zijn zoon opgezocht? Nee, nee, zijn, zijn familie, die familie, wou niks met de media te maken hebben. En ik heb het nog herhaaldelijk geprobeerd. Ik heb ook in, in, in, in mijn boek uh, Max in the City toen nog weer over hem geschreven. Dus ze wilden niks mee te maken hebben. Dat moet je ook dan uh, respecteren. Uh, en uh, ik heb later uh, heel fijn contact uh, gekregen... met de ouders van het enige Nederlandse slag, slachtoffer Ingeborg Laribi. En die heb ik ook vijf jaar geleden uh, in Spanje geïnterviewd... Uh, voor een, uh, een speciale herdenkingsuitzending die we toen uh, deden bij, bij RTL. En dat was... Uh, ja, bij hun merk je hoe... Merkte ik hoe, nou ja, hoe, hoe anders het voor hun is dan voor mij. Eh, weet je? Ik ben persoonlijk niemand daar verloren, maar voor hun is het eigenlijk iedere dag 9-11. Eh, ze hebben in hun appartement een soort, soort altaartje voor hun kind opgebouwd, met foto's en alles. En, eh, ja, het is gewoon heel, heel tragisch. En, en, dit soort dagen, dit soort herdenkingsdagen, is juist voor hun heel erg moeilijk omdat ze dan voortdurend weer die beelden zien. De hele dag door die instortende torens. En zoals uh, haar, haar Ingeborgs moeder me vertelde... iedere keer als ik die torens zie banden, dan denk ik aan mijn dochter. En dan denk ik, ja, dat is mijn dochter die daar in die gebouwen staat. Ja, tijd voor een plaat, denk ik even. Nou, heb je wel een... Uh, ja, ik heb voor jou, heb ja, ja, zoals gedaan. altijd, heb ik uh, voor jou ook een... Uh, ...een nummer uitgekozen. Het is een nummer uh, over New York. Dus ik hoop dat oh, het, okay. het ja. Zo. ja. New York, New York? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, The doo doo. know that you've been eager to fly now Hey Let your dacht natuurlijk Frank Sinatra. Maar het waren toch echt Simon een Gaaf. Nou, het hadden 100.000 artiesten kunnen zijn. Want die, die <laughs> stad is natuurlijk uh, door zoveel uh, bezongen. En, um, en terecht. Want dat is die ook waard. Het is de meest succesvolle, meest geweldige stad... die volgens mij uh, uh, ooit is gebouwd. En um, de hoofdstad van de wereld... Um, en het leuke ervan is uh, dat die stad door Nederlanders is gesticht. En daar ben ik altijd bij blijven stilstaan... Uh, als uh, Hollands correspondent, Nederlands correspondent in New York. Dat Nederlanders dat zijn begonnen. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik bedoel, ze zijn begonnen daar in dat gebiedje beneden in Manhattan... waar het World Trade Center stond. Uh, bij het bouwen van het World Trade Center uh, eind jaren 60... Bij het graven van de bouwpunt vonden ze nog de scherven van een Hollandse boerderij uit de 17e eeuw. En hoe is New York nu? Ik neem aan dat je er nog wel eens terug naartoe gaat. Hoe, ja, hoe nou is die, de sfeer in de stad na tien jaar? Het is eigenlijk ongelooflijk, maar ik heb soms het idee dat, dat de impact van 9-11 groter is geweest op de rest van de wereld en ook op Nederland dan op de stad waar de aanslagen zijn gebeurd. Um, want hoe erg het ook allemaal was... en de eerste maanden had je het in New York natuurlijk nergens anders over... toch heeft die stad zich er redelijk snel overheen gezet. En is toch weer overgegaan tot de orde van de dag. En heeft zich niet laten afbrengen van de positieve... toekomstgerichte uh, mentaliteit die die stad ook zo groot heeft gemaakt. En heeft er ook niet af laten brengen van de kernwaarden... die het zo'n succesvolle stad maakt. Namelijk openheid, tolerantie, openheid naar andere culturen. New York is een stad met... Uh, de meeste New Yorkers komen ergens anders vandaan. Er zijn mensen uit de hele wereld. In dat World Trade Center zaten mensen uit nou, alle landen. Alleen al de 79... Employees van het restaurant Windows on the World, die allemaal zijn omgekomen... kwamen uit dertig verschillende landen. Um, moslims werden de eerste maanden in New York natuurlijk ook wel een beetje... met scheve ogen aangekeken. Als je een, een taxichauffeur zag in een lang wit gewaad met een lange zwarte baard... dan, nou ja, dan hield je misschien de volgende taxi even aan. Nou, en, um, daarom zijn heel veel taxichauffeurs ook hun... Uh, hun taxis gaan pavoiseren met Amerikaanse vlaggetjes... om maar te laten zien dat ze toch echt wel patriotisch waren. Maar na een paar maanden was dat allemaal helemaal weg. In New York zijn er, zijn de spanningen, zijn er eigenlijk geen extra spanningen gekomen... tussen bevolkingsgroepen, zoals dat natuurlijk wel bij ons is gebeurd... en in de rest van de wereld. Die, die tegenstelling tussen moslims en niet-moslims... die heb je in New York eigenlijk niet. Het gekke is, die, die waarden, die kernwaarden die de Hollanders daar hebben gebracht... die zijn daar nog steeds... Uh, ja, die zijn er nog steeds. En daar heeft men zich niet van laten afwrikken. En dat hebben we hier in Nederland natuurlijk wel gedaan. Dat is ja, vind ik persoonlijk heel erg jammer. Want als ik in Nederland kom, dan zie ik, ja, zie ik een heleboel immigranten. En misschien omdat ik een soort, met een soort ja, positieve Amerikaanse bril naar kijk... zie ik een heleboel uh, leuke allochtonen die alle mogelijk werk doen... dat Nederlanders niet willen, willen opknappen. Als je nu naar het Leidseplein gaat en een broodje uh, uh, koopt... nou dat wordt echt niet gesmeerd door Nederlanders. hoor Er staan allemaal uh, buitenlanders om je broodjes... Te Smeren. En uh, die kranten die afgeven op uh, uh, moslims en allochtonen... Uh, die worden toch in de meeste gevallen wel door allochtonen... maar bezorgd, want Kortom, Nederlanders gaan niet om vier uur uit de we bed. We wij moeten, wij moeten een voorbeeld nemen aan die New stad. York. Kijk, aan die stad die wij hebben gesticht. Wij hebben de mentaliteit gebracht naar New York... die New York zo groot heeft gemaakt... en die uiteindelijk is uitgewaaid over de rest van Amerika... en verantwoordelijk is voor het succes van dat land... En daar moeten we misschien weer iets van gaan terughalen. Um, nou, dat lijkt me een goed idee. En wij hebben er recht op, want wij hebben het daar in de, in de eerste plaats naar gebracht. Dus we hoeven ons ook niet te schamen als wij weer wat lesjes gaan leren in New York. Boodschap is duidelijk. Ja. Nou ja. <laughs> um, Max Westerman zat lang in die stad, in New York. In het brandpunt van, van de wereld. Op een gegeven moment ben je daar gestopt. Ben je nu niet die aandacht die je krijgt, mis je die niet... Nou, die, die aandacht die ik kreeg, kreeg ik. Eh, dat viel me natuurlijk nooit op in New York dat ik aandacht kreeg. Want in New York eh, kon ik gewoon over straat gaan. En net zoals ik natuurlijk in Nederland ook prima over straat kan gaan. Maar hier word je dan nog wel eens herkend. In New York werd ik nooit herkend. Dus zodat, dat, dat het feit dat mensen je misschien van televisie kennen, dat deed mij daar helemaal niks. Want niemand die mij daar herkende. Uh, dus nee, dat heb ik, dat heb ik dus nooit, nooit gemist. Ik ben ook niet de journalistiek ingegaan om bekend van televisie te worden. Maar zo. het is wel... Uh, ja, je, je vond het wel een wereldbaan. Het was de mooiste baan op aarde. Dan stop je daarmee. En dan ben je niet meer uh, dagelijks daarmee bezig. Ja, dat klopt. Het is een wereldbaan, maar het is ook een baan waar je dag en nacht mee bezig bent. En de weekenden. En, uh, het is dat... een van de topbanen in de Nederlandse journalistiek. Als je hem goed wil doen, ben je er continu mee bezig. En... Dat heb ik 15 jaar gedaan. Dat is wel langer dan enige andere Nederlandse correspondent. En dan stop je wat dan? En, en daarvoor had ik al een heleboel verschillende dingen gedaan. Ik ben eigenlijk niet zo iemand die zijn hele leven op één post blijft zitten. Mijn, mijn baas vertelde me nog wel toen ik dan... Mijn ontslag kwam aanbieden. Hij zei, oh nee, jij mag tot je pensioen in New York blijven zitten. Maar ik zag mezelf, ik zit niet meer tot mijn 65ste... naar het dak van CBS lopen. Maar dan heb je dat en, niet meer. Hoe kik je uh, daarvan af? Nou, dat was eigenlijk helemaal niet moeilijk. Ik denk dat soort de deadline pressure heb ik nooit zo van gehouden. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Maar... Um, Um, je verhaal op tijd afkrijgen. Op tijd op de satelliet zetten. Ik heb dat altijd vreselijk gewonden. Uh, van, van dat werk. Want ik neem er liever wat langer de tijd voor. En uh, nee, dus dat, dat valt enorm mee. Je ik nu ik heb weer... makkelijk wel nu... kunnen, kunnen, kunnen afkikken. Zoals jij dat noemt. Uh, voordat ik bij RTL-aanslag ging. had ik uh, een tijd al ook in Amerika. in de weekbladjournalistiek gezeten. Ik ben misschien wel eigenlijk een man voor. Van van het langere verhaal. Ik, ik vertel graag langere verhaal. Daarom vond ik ook zo mooi dat ik de televisie series kon maken. Ik heb er ook na RTL 1 voor de KRO gemaakt. Een soort vergelijking Amerika-Nederland. Ik ben direct nadat ik uh, uit New York wegging... ben ik een boek gaan schrijven over Amerika. Daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Maar nu vind je en... het toch weer lekker dat het een jaar... Uh, of tien jaar na 9-11 is en dat je veel gevraagd wordt. Uh, je zat nog bij... Uh... Omdat ik dat lekker vind? Ja, nou, vind ik, nou ja... ja. Het is aandacht, siert jou toch? Nou, ehm... Ehm... dat mij... <laughs> nou, dat weet ik niet. Uh, ik had het vreemd gevonden als niemand had gebeld. Ja, dat, dat, dat, dat klopt wel. En wat dat betreft, ja, dat, ik denk dat dit, zoals jij al zei... het blijft mijn hele leven aan mij kleven op een bepaalde manier. Uh, dit is natuurlijk wel het evenement van de eeuw. En waarschijnlijk tot mijn laatste ademstik zal iedere vijf of tien jaar... iemand zoals jij een microfoon onder mijn neus steken en zeggen... en uh, meneer Westerman, hoe was dat nou uh, destijds? Ja, dat, dat hoort erbij. Maar, en, maar, maar mis je dan nu niet dat je uh, niet meer op tv bent en dat soort nou, zaken? Nou, ik zou heel graag uh, weer mooie televisieprogramma's uh, maken. Daar, daar maak ik uh, zeker geen geheim van. Dat, maar niet met als drijfveer omdat ik dan aandacht krijg of omdat mensen op straat mij herkennen. Uh, nee, omdat televisie maken het puzzelen met beeld, geluid en tekst... een waanzinnig mooi beroep is. Uh, ik heb het heel lang bij RTL natuurlijk gedaan... Op kort, met korte stukjes. En dat begon na vijftien jaar ook een beetje, ja, een beetje te frustreren. Je moet het natuurlijk altijd in een itempje van twee minuten vertellen... binnen een nieuwsuitzending... Dus, maar ik, ik hou van televisie, van televisie maken. En ik wil heel graag weer uh, nieuwe, mooie uh, reportageseries gaan maken. En uh, nou, uh, wie weet dat er iemand op dit late uur zit te luisteren. Een wonder omroepbaas die zegt, nou, die Westerman die halen we onmiddellijk binnen. Maar jij hoeft jezelf uh, toch niet te verkopen, of wel? Uh, iedereen in Hilversum, Patrick, uh, dat weet je. Moet zichzelf verkopen, wie die ook is. En, uh, je het je is een heel, heel moeilijk, het is een heel ingewikkeld wereldje. En, uh, ik heb niet zoveel met verkopen, dat is niet mijn sterkste kant. Mijn vader is een goede, dat is een goede zakenman. Uh, uh, het zaken doen in dat televisiewereldje is niet... Het uh, het je... maar het verkopen is niet mijn sterkste kant. Maar paal je ervan dat je niet gebeld bent of wordt? Nou... Ja, ach ja, daar baal ik misschien wel een beetje van. Maar ik bedoel, ondertussen doe ik zelf hard mijn best om het toch voor elkaar te krijgen, hoor. En, uh, uh, en dat, is dat, ik bedoel, dat, dat is ook logisch. Je moet ook, ja, je moet ook niet denken van, oh, ik ben zo, oh, zo bekend van de televisie... dan moeten ze mij maar allemaal gaan bellen. Nee, nee, dat vind ik ook wel logisch dat je er zelf moeite voor moet doen. Ik jij je, jij ja. moet toch ook je programma's verkopen? Psst. Je moet toch ook met een netmanager gaan praten? Ja, ik bedoel, jij bent dan ook wel baas van je omroep. Dat helpt wel, denk ik, om wat programma's op de buis te krijgen. Maar, hmm. uh, maar toch moet je ook nog weer naar een netmanager. En Het is een ingewikkeld vak. Vindt, ja, Het is een ingewikkeld vak, maar vind je het ook jammer dat je zo snel vergeten bent dan eigenlijk? Nou, ik, ik heb niet het idee dat ik, dat ik vergeten ben. Uh, ik heb, zoals je al zij uh, een serie voor de KRO gemaakt. Ik zou graag meer series maken. Ik zou graag mijn eigen programma's, reportageprogramma's maken. Ik bedoel, dat is mijn métier om met beeld en geluid en teksten dingen te doen. Niet om ergens voor een groot publiek uh, een of andere spelshow te doen, maar om op pad te gaan met de camera en mooie programma's te maken. Uh, ja, dat is mijn métier. En ik. Uh, dat, uh, dat, dat wil ik graag opnieuw uh, in de praktijk brengen. Ondertussen zit ik niet stil, doe ik genoeg. Ik schrijf, ik schrijf columns, artikelen. Uh, ik presenteer ook wel, wel, wel dingen die dan niet op televisie komen... zoals volgende maand de TED-conference in uh, Rotterdam. Dat is een fenomeen dat uit uh, Amerika is komen over waarin heb je veertig briljante sprekers op één dag die in een kwartier een heel leuk verhaal vertellen. vind ik heel erg leuk om te doen, want dan sta je voor een live zaal met duizend mensen. Ja, voor de camera sta je natuurlijk alleen. Je ziet alleen die camera. Er zitten misschien wel een miljoen mensen aan de andere kant te kijken, maar je ziet ze nooit. Dus ik vind het wel heel spannend om ze nu dan iets voor een zaal te doen. Maar het is niet echt mijn ding. Mijn, nee, Mijn ding is met de camera op pad gaan. En je hebt een nieuwe uitdaging, maar nou, dan ga, een... ga je inleiden met een plaat. Ja, uh, uh, ik, ik, ga, uh, ik heb een plaat uitgezocht. Die, uh, dat is een van mijn lievelingsplaatjes van de afgelopen jaren. Uh, misschien wel ook omdat die soort die twee landen en twee taalgebieden een beetje. Uh, uh, hoe zeg je dat? Bij elkaar brengt. Het is namelijk een uh, liedje van uh, Vanessa da Mata, een Braziliaanse zangeres. En Ben Harper, uh, een hele goede Amerikaanse zanger die steeds uh, eigenlijk in het Engels vertaalt... wat zij eerst in het Portugees heeft gezongen. Nou, we gaan luisteren. plaat die Amerika en Brazilië dus verbindt. Dus Brazilië, vertel. Ja, nou ja, ik had het al over mijn uh, uh, kamertje in Utrecht uh, vroeger. En daar hing uh, die poster van New York. Maar ik droomde nog van een andere stad. En dat was Rio de Janeiro. Twee grote wereldsteden. Ze hebben best wel wat gemeen. Ze zijn allebei urban jungles. Ze hebben allebei 10 miljoen mensen. En, uh, en ik wilde ook naar Rio. En uh, daar was ik al eerder uh, een keer geweest, in de jaren tachtig. Uh, voordat ik correspondent werd van, van RTL... ben ik een jaar lang correspondent geweest van NAC Handelsblad onder meer... Uh, in Rio de Janeiro. Maar toen kwam RTL... en. Mij werd een baan geboden. en Dus dat avontuur werd eigenlijk onderbroken. En ik heb dat weer opgepikt eh, nadat ik bij RTL ben weggegaan. Ik ben eh, naar Rio gegaan. Ik heb daar een flat gehuurd. En daar heb ik eigenlijk mijn boek over mijn Amerikaanse correspondentschap geschreven. Hoe lang zit je daar nu al dan? Nou, ik zit daar nu eh, een jaartje of vier eigenlijk. Ik zit daar niet permanent. Eh, maar ik zit er steeds vaker. En eh, ik heb daar ook een woning gevonden eh, in Ipanima. Uh, twee minuutjes van het stand vandaan. En, uh, en zit daar met heel veel plezier. En, maar wat is je plan daar? Nou, het, het plan is als volgt. Uh, uh, zoals je weet komen er twee gigantische sportevenementen naar Brazilië de komende jaar. De Wereldcup en de Olympische Spelen. Je zag wel dat de Wereldcup vorig jaar, toen die in Zuid-Afrika was... wat dat voor een aandacht bracht naar dat land en het hele continent Afrika eigenlijk. Hetzelfde zal met Brazilië gaan gebeuren. De Wereldcup en de Olympische Spelen. De komende jaar zul je zoveel over Brazilië gaan horen. word je gaan daar gaan daar correspondent dus Ik ga, of ik ga uh, een aantal dingen doen uh, uh, met Brazilië. Maar word je uh, correspondent of word je, uh, nou, je programma's maken? Wat ik, is je plan? Ik, ik denk niet dat ik weer het, het dagelijks nieuws inga. Dat heb ik heel lang gedaan en de dagelijkse nieuwtjes uh, doen misschien is dat wel een van de dingen van nou een van de sporen die 9/11 op mij heeft nagelaten dat ik liever nu soort naar de big picture zoek en de grotere verhalen doe de grotere lijnen zoek. En uh, ook met Brazilië wil ik dat uh, zeker doen. meer, en af... meer verdiepende journalistiek. Maar afgezien van die... Dan kun je denken aan, aan columns, aan artikelen... maar ook televisieseries, documentaires. Afgezien van die dingen. twee uh, enorme evenementen die eraan komen... waarom Brazilië? Dat nou, spreekt jou is aan? natuurlijk ook... Uh, in Brazilië tref ik eigenlijk nu de sfeer aan... die ik dertig jaar geleden uh, aantrof in Amerika... toen ik daarnaartoe ging. Een hele positieve, optimistische sfeer... van een opkomende supermacht... Uh, Brazilië is een van de snelst groeiende landen ter wereld. Terwijl wij hier allemaal in zak en as maken... en onze zorgen maken over alle mogelijke dingen... Nou, waarover we volgens mij niet zoveel zorgen zouden moeten maken... maar we maken ons zorgen. Er hangt hier een negatieve sfeer in dit land... en in, in de westerse wereld sowieso. Dat heb je in Brazilië niet. Dat land groeit uh, 7, 8 procent per jaar economisch... Die economie zit enorm in de lucht. Het is nu de vijf, vier na grootste economie ter wereld. Dus is een nieuwe supermacht aan het worden. Voor en voor zijn de jaren, dus Dit zijn de jaren waarin het voor Brazilië gaat gebeuren. Brazilië is een land met 200 miljoen mensen. Niet eens zo heel veel minder dan Amerika. Het is het grootland land van Zuid-Amerika. Het grootland land van Noord-Amerika. Dat heb ik gedaan. Ik zal er altijd naartoe blijven gaan en er altijd over blijven rapporteren. Eh, ik schrijf nog steeds een column over de Verenigde Staten voor de Maarten. Het blad van Maarten van Rossum. Het land zal altijd mijn, mijn aandacht en, en interesse en, en genegenheid blijven houden. Maar Brazilië is mijn ander land. Maar wat is en daar wil we in ieder geval een daar? paar de, jaar mee aan de slag. Het is positief, maar wat, wat, wat, wat, wat, wat vind je daar? Wat is de energie, wat is de kracht van het land? Nou, de kracht van het land is in ieder geval dat mensen op een ongelooflijk leuke manier met elkaar kunnen omgaan. Uh, een van de dingen die wij van Brazilië uh, kunnen en misschien wel gaan leren, is een hele positieve manier van omgaan met elkaar. Zoals ook Amerikanen dat niet hebben. Kijk, Amerika is natuurlijk een ontzettende prestatiegerichte maatschappij, waar ook alles draait om werken. Uh, Brazilianen hebben dat meer in balans. Die kunnen gewoon ook. Je kunt vriendschap sluiten met een Braziliaan die jou pas twee weken later vraagt wat je eigenlijk voor beroep doet. Want dat was hij nog helemaal niet naartoe toegekomen. Dat is niet altijd zo belangrijk. Uh, terwijl in Amerika is dat de eerste of de tweede vraag. So what do you do for living? Uh, nee, in Brazilië kan het ook over hele andere dingen gaan. Past dingen dat ook bij jou dan? Want ik, ik, snap, ik snapte jou heel goed in New York. Het past allebei maar, mijn, bij ja? mij. Het past allebei met mij. Uh, je bent een levensgenieter. Een mens heeft verschillende kanten. En... Uh, Um, ik, ik ben niet zo'n enorme levensgenieter... maar uh, Brazilië brengt, wel, uh, brengt de plezierige kanten in mij naar ja, <laughs> boven. En je, je bent een ambitieus mens? Precies. Wat is de, het ultieme doel, de droom daarin? Nou, het ultieme doel is er niet meer, uh, Patrick. Uh, kijk, um, nee. Ik, ik heb niet meer zozeer een doel van... Oh, dit moet ik nog allemaal gaan bereiken. Ik wil mooie televisie maken. Ik wil goede dingen schrijven. En uh, de komende jaren wellicht vooral over Brazilië en daarna weer over wat anders. Maar het is niet... Nee, ik, ik hoef geen omroeppaas te worden. Ik hoef geen... Uh, uh, nee, wat dat betreft, ik wil gewoon graag de dingen doen... Uh, waarin ik... Uh, nou, die ik al heel lang doe en die ik met veel plezier doe. En ik wil ze graag doen over de onderwerpen die mij interesseren. En uh, Brazilië is een van die onderwerpen... En de komende jaren zal de aandacht van de wereld naar dat land uh, uitgaan. En ook van Nederland. Het lijkt mij heel sterk uh, dat, ik, <laughs> dat uh, uh, uh, jouw luisteraars... en uh, mij niet uh, op een gegeven moment vanuit Brazilië... met uh, het ene handen uh, zullen zien of horen. Uh, dat gaat er zeker komen. Dankjewel. Max Westerman, ik uh, vond het mooi jou op 11 september te spreken. Ik vond het een heel fijn gesprek. En veel succes in Rio de Janeiro. Dankjewel. Dankjewel.